Ik me these crazy is de situatie waar een kind eh, om on, ongegronde redenen een van zijn ouders verstoot. She used to tell me niet alleen de vader, maar ook de moeder-positie komt daarmee in het geding. Een kind vermoordt zijn ouder niet ongestraft. Er was niets wat ik kon doen om te veranderen. Professor Van Gijsingen, u hebt een uh, uitleg gegeven over het Parental Alienation Syndrome. Of uh, Parental Alienation, het ouderverstotingssyndroom. Kan u kort schetsen wat het precies is? Uh, ja, ouderverstoting is de situatie waar een kind uh, om on, ongegronde redenen een van zijn ouders verstoot. Het is dus te zeggen dat een kind zegt of laat voelen dat hij van die ouder niet meer moet hebben. En eventueel die ouder niet meer wil zien. Uh, nu zijn er verschillende definities die insinueren dat die houding of het uh, gedrag van het kind beïnvloed is door de andere ouder. Dat kan wel zijn, maar niet noodzakelijk. De kern van de zaak is, een kind wil van een van zijn ouders niks meer hebben. Dat is ouderverstoting. Nu, er bestaat blijkbaar nogal wat discussie over de vraag in hoeverre dat een uh, pathologie is, in hoeverre dat een, een medisch probleem zou zijn. Inderdaad, men vraagt zich af, is dat een familiedynamiek of is dat uh, inderdaad een pathologie van het kind? Wij zijn daar niet over eens. Uh, volgens mij is het een patologie van het kind. Uh, en dat onafhankelijk van waar het komt. Uh, meestal zou het komen van een van de ouders die er uh, ofwel een soort uh, hersenspoeling op, uh, op uh, uithoudt of, of een programmatie. Maar het kan ook iets anders zijn. Maar het feit is dat het patologisch voor, is voor het kind. Dus men kan het beschouwen als een kinderpatologie. En het is waarschijnlijk als het kinderpathologie, dat het zijn ingang kan krijgen in de officiële klassificaties. Wat is het belang van de problematiek, zowel kwantitatief als kwalitatief? Wel, daar ook, dat is een omstreden zaak. Ik heb eh, Europese statistieken gezien en ik weet niet wat de methodologie van die onderzoeken waren. Maar de, zeker Europese statistieken zeggen dat ongeveer de elft van de kinderen waar de ouders van gescheiden zijn, na een tijd zien de andere ouder niet meer. En men spreekt over 40%, over 50%, over 60%. Ik vind dat heel eigenaardige cijfers, want ze komen in het geheel niet overeen met mijn eigen cijfers. Ik heb... Enkele onderzoeken gedaan, bijvoorbeeld in Quebec, dus in Frans-Sprekend Canada. En mijn cijfers zijn veel schuchter. In die zin dat ik aan 4 à 6 procent kom van alle echtscheidingen waar kinderen in geïmpliceerd zijn. Kinderen van 0 tot 12. Dus ik kom tot 4 à 6 procent van alle echtscheidingen, daar waar zeker Europese onderzoeken spreken van ongeveer 50%. Ik kan dat verschil niet uitleggen. Dat wat betreft de kwantiteit, wat betekent het kwalitatief? Hoe groot is de impact van het syndroom of van de verschijnselen op het welzijn van het kind? De impact is geweldig. In die zin dat een kind vermoord psychologische wijze, zijn ouder niet ongestraft. Hij snijdt zich totaal af van een van zijn identiteitswortels. En dat kan niet anders dan een impact hebben op zijn eigen identiteit. We moeten ons dus ...verwachten aan serieuze identiteitsproblemen. Maar ten tweede, een oudermoord wil ook zeggen... ...de verwoesting van de afstand tussen de generaties. Het is te zeggen, ouders en kinderen. Dus het kind is geen kind meer. En wat we zien bij slachtoffers van parental alienation... ...is dat het kind, eens dat hij adolescent wordt... ...de macht overneemt. Niet alleen de macht over de vermoorde ouder... ...maar ook de macht over de geliefde ouder. Want men heeft altijd zijn keuze gerespecteerd... ...men heeft hem gelijk gegeven enzovoort. Men is niet tussengekomen. Dus het kind heeft virtueel, en niet alleen virtueel, maar ook op alle manieren de macht overgenomen. En dat zal een gevolgen hebben op de manier waarop hij groot wordt, op de manier waarop hij volwassen wordt. Hij zal waarschijnlijk moeilijkheden hebben met autoriteit en in vele gevallen problemen met de wet. Het is een uh, syndroom, enfin, dat mo moeten we misschien in het midden laten, maar er zijn een aantal uh, symptomen aanwijsbaar die telkens terugkomen. Het is een vrij recent verschijnsel, heb ik de indruk. Heeft u er enig idee van waarom het nu de kop opsteekt? Ja, waarom steek het nu de kop op? Eerst en vooral zijn er veel meer scheidingen dan 30 of 40 jaar geleden. In Noord-Amerika zijn 50% van de huwelijken gesoldeerd door een scheiding in de 10 jaar, dus wanneer de kinderen klein zijn. Dus alleen al het feit dat er veel meer scheidingen zijn, hebben wij normaal ook veel meer conflicten rond kinderzorg en rond kinderbewakingsrecht of omgangsrecht. Nu zijn er ook andere, vast en zeker andere redenen. Er is bijvoorbeeld een geweldige verwisseling gekomen op gebied van bewakingsrecht filosofie. Dertig jaar geleden hadden wij een rustige en gemakkelijke filosofie die wou dat kinderen normaal bij de moeder bleven. Men noemt dat de tedere leeftijd filosofie. En uh, niemand had daar zorgen over. In de jaren zeventig is die tedere leeftijdsfilosofie omgewisseld door het beste belang van het kind filosofie. En dat valt samen met, ja, kom, een socioculturele context die het egalitarisme man-vrouw voorhield. En dus de mannen waren, of enfin, die dachten in elk geval dat ze even goede bezorgers waren of bevolgers dan de vrouwen. Het gerecht is gevolgd, want vlug in de jaren zeventig. Hebben ze, heeft het gerecht gezegd ja, dat, daar kunnen wij mee leven dat de, de man een, ook een goede materneerder is of een goede bevoogder is en uh, daar zijn de experten dan gekomen en die, die experten moesten dan antwoorden op de vragen die het gerecht hen stelde wie is de psychologische ouder? wie was tot nog toe de beste bevoogder? en men kwam meer en meer tot de bevinding dat het de vader was die de beste bevolgder was. Dus, voilà, het beste belang van het kind. Eigenaardig genoeg, zelfs al is het het feminisme die dat egalitarisme opgeëist heeft, hè, het is ook het, het feminisme die er niks van willen weten heeft. Dat dat egalitarisme ook toegepast werd op hoederecht. Het is een beetje vreemd. Het lijkt soms op een strijd tussen de seksen, tussen mannen en vrouwen, tussen de moeders en de vaders om hun kind. Wat mij opvalt is dat het blijkbaar ook een cultuurgebonden fenomeen is. We zien het in West-Europa, we zien het in de Verenigde Staten, we zien het in Australië. Andere culturen hebben daar blijkbaar veel minder last van. Het is cultuurgebonden, maar het heeft zeker en vast te maken met het uh, aantal echtscheidingen eerst en vooral, maar ook met de, het geweldige succes dat het feminisme gehad heeft op andere gebieden. Bijvoorbeeld toen het feminisme het huwelijksgeweld is uh, beginnen denonceren, hebben ze op gerechtelijk uh, gebied geweldig succes gehad en dat is een goede zaak. Uh, nu is het inderdaad ook zo dat het hele fenomeen van uh, ouderverstoting inderdaad te maken heeft met la bataille uh, met de strijd tussen de seksen. Dus uh, de stootgroepen en actiegroepen zijn daar geweldig uh, actief in geworden. En uh, ja, kom, uh, het uh, klassieke stramien van de, de weekend, Vader bijvoorbeeld, dat is aangevallen door de, door de vaders. Uh, het co-ouderschap is dikwijls aangevallen door de moeders. Het concept zelf van de ouderverstoting is absoluut niet aanvaard door feministische actiegroepen. Wat me au fond eigenlijk een beetje verbaast, omdat je zou kunnen stellen vaders die zich bekommeren om de opvoeding van hun kind en die zich daar zeer sterk in willen engageren, dat zien we toch in al die organisaties. Je zou dat als een verlengstuk of een, of een voortzetting van het feminisme kunnen beschouwen. Het geeft moeders de kans om zich zowel qua carrière als qua sociale netwerken verder te ontwikkelen en een deel uh, van de opvoedingslast door te geven aan de, de man. Uh, Totaal akkoord met uw analyse. Het is een, uh, een onverstaanbare paradox. Uh, toen de man uh, in de taverne en in het café zat en zich niet met de kinderen ophield, dan schreeuwden de vrouwen en zeiden ze, die mannen die trekken zich niks aan van kinderopvoeding. En nu dat inderdaad de mannen er zich willen, actief mee bezighouden, nu zijn de vrouwen geblesseerd en uh, niet akkoord. En ze vinden dat de mannen niet gekwalificeerd zijn of niet zijn om die rol te, waar te maken. Dat is een heel eigenaardige situatie. Wat is het belang van heel de kwestie? Um, het is een uh, wetenschappelijke discussie op dit moment. Er wordt nogal wat discussie rond gevoerd. Men is het niet helemaal eens over de vraag of het een syndroom is. Waarom is dat zo belangrijk? Het is belangrijk voor rechtszaken. Kijk, meestal als er een conflict is over het hoederecht of bewakingsrecht of omgangsrecht, het is alleen maar een rechter die daar kan over beslissen. Maar een rechter die heeft feiten nodig. Zomaar een, met een klinische opinie afkomen, dat is geen feit. Men moet iets hebben dat geaffirmeerd is door de wetenschap. En dat ook een officieel bestaan heeft. Bijvoorbeeld ouderverstoting heeft nog geen officieel bestaan. Want het heeft nog niet ingang gekregen in onze officiële klassificaties. Het moet ingang hebben. Het moet genoemd worden. opdat rechters er zouden kunnen rekening mee houden. Want... Eens dat het een officieel wetenschappelijk bestaan heeft, wordt het een feit. En rechters, ik herhaal het, hebben nood aan feiten. Misschien moet het ook benoemd en beschreven worden om eraan te kunnen verhelpen, om te kunnen remediëren. Welke vormen van remediëring ziet u voor mogelijk? Zowel om het te vermijden als op het moment dat het zich toch voordoet. Wel, een van de meest belangrijkste interventies is bemiddeling. En ik ben absoluut voor verplichte bemiddeling. En wanneer ouderverstoting nog in zijn eerste fases is, bijvoorbeeld in de minder ernstige fases... ...dan is zeker een vast bemiddeling een manier om het te vermijden of zelfs om het weg te doen. Enfin, verplichte bemiddeling is een goede manier om opvoeding te geven aan ouders. Als de ouders begrijpen wat het betekent voor een kind van een ouder uit de weg te ruimen en wat het betekent op lange termijn eh, wel dan gaan die ouders misschien oppassen dus verplichte bemiddeling is zeker en vast een van de manieren waarop men moet tussenkomen indien ouderverstoting in zijn ergere fases komt bijvoorbeeld wanneer, ze, wanneer er een fanatieke houding zowel van de geliefde ouder als van het kind bestaat dan moet de wet tussenkomen, dan is er geen hulpbemiddeling meer krachtig, psychotherapie en andere hulpbemiddelingen worden absoluut nutteloos en vruchteloos, het is alleen maar een derde instantie die dan kan tussenkomen. En dat is de wet. U pleit daar zelfs voor om het kind, desnoods, uit het huis van de verzorgende ouder zeg maar, weg te halen? Ja, inderdaad. Ik pleit voor het weghalen van het kind uit het huis van de zogenaamde geliefde ouder, om de simpele reden dat het het enige manier is om aan dat kind terug twee ouders te geven. Ik weet dat het kind bijvoorbeeld wegtrekken van de geliefde ouder op korte termijn iets verschrikkelijk lijkt. Maar op lange termijn is dat eigenlijk de enige manier om dat kind een gezonde toekomst te garanteren. Om af te sluiten een laatste vraag, want we zien uh, nieuwe relaties zich ontwikkelen en door de samenleving ook bevestigd worden. Bijvoorbeeld tussen mensen van hetzelfde geslacht of uh, nieuw samengestelde zinnen waar een nieuwe partner uh, de rol van, de, van een van beide ouders overneemt. Hoe belangrijk is biologisch ouderschap in heel deze kwestie? Biologisch ouderschap blijft belangrijk, want biologisch ouderschap is een van de roots, een van de wortels van identiteit. Men ziet het soms bij kinderen die geadopteerd zijn en die zelfs geadopteerd zijn bij de geboorte. Hoe belangrijk het is voor sommige van die kinderen, eens volwassen, van te weten wie hun biologische ouders waren en die gescheurd of verscheurd blijven omdat ze niet weten van waar ze komen eigenlijk. Het is misschien eigenaardig, maar onze, onze origines zijn altijd belangrijk om onze identiteit te fonderen in feite. Wel ja, ik denk als de biologische ouder correct is, het is te zeggen als dat een goede ouder is, dat het een natuurlijke wet is dat een kind moet contact hebben met die biologische ouder. Natuurlijk, als de biologische ouder niet wil, eh, aan het onmogelijke, niemand is verplicht, zoals men soms zegt, niet waar. Als de biologische ouder niet wil, of als de biologische ouder een psychopaat is, of een kindermisbruiker, ja, dan is het soms misschien best dat dat kind weg of ver afblijft van die biologische ouder. Maar indien de biologische ouder een, een goede ouder is, en een ouder die geïnteresseerd blijft in contacten met zijn kinderen, dan moeten alle condities gecreëerd worden, opdat op het kind een kwaliteitstijd met die ouder kan doorbrengen.